Ondanks de langere sluiting van gaspijpleiding Nord Stream 1... stroomt er toch nog Russisch gas naar Europa. Volgens persbureau Reuters heeft Gazprom de levering via een andere leiding... door Oekraïne iets opgeschroefd. Nord Stream 1 is dicht vanwege onderhoud en zou vandaag weer opengaan. Gisteren werd duidelijk dat dat niet doorgaat. Volgens Gazprom vanwege een lekkage. Een woordvoerder van de Europese Commissie zegt dat Gazprom... hiermee zijn onbetrouwbaarheid als leverancier bevestigt.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 Volgens het Kremlin past dat niet in Poetins werkschema... maar het is algemeen bekend dat de president en Gorbachev geen goede band hadden. Wel legde Poetin van de week bloemen bij de kist van de oud-Sovjet-leider. Het weer in een groot deel van het land zonnig. In het zuiden wat meer bewolking en in Zeeland kan wat regen vallen. Later vanmiddag kan er ook in Brabant en Limburg een buitje vallen. Het wordt 24 tot 27 graden. De komende nacht droog en helder. Morgen overal zonnig en nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Vanwege de Grand Prix in Zandvoort zijn meerdere wegen in de omgeving afgesloten. Om te beginnen de N200, de weg tussen Haarlem en Zandvoort, in beide richtingen. Die is dicht tussen Overveen en het autocircuit. En de N201, de weg tussen Hoofddorp en Zandvoort, daar is de weg in beide richtingen dicht bij Heemstede.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 Deze plaats staat dit weekend op pole position.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 Ik ben benieuwd wat dat allemaal is. Um, nou, zo kabbelt het eigenlijk maar voort. Jeetje, jeetje. Mm. Nou, het uh, wordt, wordt een mooie uitzending. Uh, ja, vanmiddag. zeker. zeker. Bommetje vol met allemaal Formule 1 gerelateerde zaken. Nou, we hebben er zin in en we gaan er tegenaan. De komende uren hier bij Race Radio. Goedemiddag allemaal. Het hele weekend met Race Radio tijdens de Dutch GP. Goedemiddag allemaal en hou de radio aan, want hier wordt je op de hoogte gebracht van de laatste nieuwtjes. Zo kwam ik wat tegen over een DRS-zone voor fietsers, Benno. Ja, daar ben ik wat is dat dan? Ja, daar ben ik doorheen gefietst. Ik moest natuurlijk naar de studio. En de DRS-zone is bij het Eco-viaduct van de oude trambaan... die, zeg maar, onder het Eco-viaduct gaat.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 en hey, we draaien me alvast voor uh, Macht te stappen natuurlijk, hè. De Champion. Uh, je hoorde de nieuwe single van Yubi uh, 40 Leuke plaat om uh, vandaag te draaien tijdens uh, Race Radio. Race Radio. Pit Report. Report. Precies, we gaan uh, naar uh, Beverwijk toe. Uh,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 Maar in vergelijking met andere circuits, is het spectaculairder? Moet je harder werken? Dat las ik geloof ik ergens? Nou, Sanford is een vrij redelijk technisch baantje. Ik moet zeggen, er zijn mooie circuits in Europa. wordt natuurlijk wel eens heel erg genoemd, dat vind ik zelf niet zo'n geweldige baan. Maar er zijn in Frankrijk een aantal circuits, als Magnecourt, Charade, maar ook het kleine circuit op Le Mans, die ik zelf veel uitdagender vind. Maar ja, Sanford heeft wel een paar dingen.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 vind ik wel verademing. De Aja Luindijk vind ik eerlijk gezegd, dat is echt voor downforce auto's gemaakt en uh, voor de gewone, zeg maar, de, de jaren 70, jaren 80 uh, klassieke auto's vind ik daar het circuit redelijk verneukt. Of, okay. Dat mag je, mag je wel zeggen op de radio, hè. Zo, zo, ja, nou, zo, zo, uh, zo. Ja, je, nou, <laughs> dat je ik even een voorbeeld geven. Als ik daar met mijn 73 Formule 3 reed, ja? dan was uh, de Aja Luindijk bocht vroeger, was dat zo'n bocht van je gaat er vol gas doorheen of je gaat er niet vol gas doorheen. Dus dat je een beetje te liften met je gas en te spelen. Nou, als je dan uh, met je lift en speler uh, met het gas er doorheen ging, dan was het eigenlijk allemaal wel veilig en had je zoiets van, wel lekker relaxed, ging je er vol gas doorheen, uh, dan was het uh, het hele rechte stuk uh, van, dat gaan we niet meer doen. En uh, Dus dan, uh, dan zet je met 180, 190 hardslag op het rechte stuk, omdat je toch zoiets van, nou, die hebben we net overleefd. <laughs> uh, en ja, weet je, dat was echt zoiets van, nou, oh, dat ging nu worden. Ja. En nu is het gewoon zelfs in de regen vol gas. Dus, uh, zo. Ja, je, je, ik ben zelf niet zo voorstander voor dat soort kombochten, wil je vermogen. Als ene er één naar halen, heb je dat gewoon nodig, want anders was het rechtstuk een stuk veel te kort voor die jongens geweest. Ja, ja uh, jullie hebben het over uh, die uh, Kombocht-Rendel. En uh, ja, nou was gisteren het verhaal over de DRS.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 En, uh, maar ik denk, uh, in de kwalificatie vanmiddag zie je iedereen het klepje gelijk. Waar het mag, dan gaat het klepje open. Oké, okay, nou we gaan het meemaken. Ja, ja om drie uur uh, vanmiddag is dat. En uh, Rendel, ja. is je verder gisteren nog opgevallen of vanochtend nog iets opgevallen bij uh, bijvoorbeeld de andere klasses?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 Rustig blijven ademhalen. Ja. Dat zou ik zeggen. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, Stan, je bent. Uh, vertrouwen hebben in Max, natuurlijk. Ja, uh, dus precies. Geen, geen enkele reden om zenuwachtig te zijn, lijkt me. Oké, okay, oké. Okay. Uh, nou, blij dat de dokter er vertrouwen in heeft. En, uh, dat stelt mij dan weer uh, gerust. Uh, je, uh, Stan, je, als het goed is, uh, even voor mijn uh, duidelijkheid. Je bent op de Rotonde die in Zand wordt op de huisartsenpost. Klopt, ja. ja. En hoe ik hebben we jullie het heb georganiseerd het dit weekend?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 Ja, we, hebben, we kunnen een beetje rondfietsen op de boulevard. Dus, dus en we zijn bereikbaar als het nodig is. En we zijn met z'n tweeën. Dus, dus, of met z'n vierën. Dus dat is uh, twee hartstenten. Twee dus uh, we komen de tijd al door. je Dankjewel. Dankjewel Stan van den Buijers huisarts in Emuiden En bestuurslid van de HZK. De huisartsenvereniging Kennemeland. Ja hoor. Dag. Dag. There, just standing there, and I thought I was only dreaming. Yeah, I could see them, and then once again.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 Het tankstation is niet meer bereikbaar, dus uh, afgelopen. Oké, okay, einde oefening ja. dus uh, voor deze actie. Zo nou, als je getankt hebt, uh, lekker, lekker voordelen. Nou ja, dat denk Eén ik wel, uur ja. uur al elf. Zo, dat, dat is zijn uh, ouderwetse uh, prijzen. en ja, ja. al. Ja, ja. kun je alleen nog ja, maar ja. verdromen. Ja, toch? Ja, zeker. Nou, ja Dankjewel voor uh, dit uh, bericht uh, tussendoor bij uh, Race Radio. Goedemiddag.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 Uh, hoe slijt hij en hoe, hoe gedraagt zich op nat wegdek? Dus, Mijn uh, god, maar dat is dan een enorme uitzoekerij, Eike. Dat is uh, nou, voor een normale consument niet te doen. Ja, valt dat wel dus, mee? Ja, dat valt wel mee. Kijk, als je eenmaal weet of dat je zomer of winter of all banden wil... Ja. dan heb je natuurlijk een aantal aanbieders daarvan. Okay. Kijk, en die bandenlabels, dat maakt het juist makkelijk. Hè? Dus dan heb je gewoon A, B, C categorie. Of tot en met E loopt dat dan. En dan kan je dat heel mooi naast elkaar leggen. Van denk welk is nou het meest zuinig? Ik en zie dat je zelf een uh, je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 Uh, wij komen 23 september, 24 september en 25 september... zijn wij uh, bij de EV Experience uh, op het circuit. Oké, okay, nou dan gaan we je vast weer spreken, uh, Ike. Gezellig. Goed. Okay. Dan zien we zien elkaar dan. Dankjewel voor uh, dit gesprek en een heel fijn weekend verder. Jullie ook. En een fijne race. Ja, dankjewel. Dag. Dankjewel, hoi. Doei. Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen Op het circuit. Op het circuit. Race Radio. Race Radio. on the track please on the request me banana may i have them banana far do what i them i request me banana you like come on and know i'm more time good time more more you like come on and know three sometime you like come on and know you ever seen a girl she near casandra Session comes straight from Colombia, so I'm gonna my banana. your say to my yard. me me me And banana sweet. And say the lenta spice with them way You're not saying that some me I me dwee, some me dwee. And gyal, banana sweet. Them say the lenta them way with it, drop. We're like, oh, man, you Ja, nou zo wat uh, ouder bent, zeg maar. Een beetje mijn leeftijd, uh, Benno. Uh, oh. dat, is, uh, nou, dat is nog niet zo oud, hoor. Dat nee, valt je bent, wel mee. Ik 35 was 35. Uh, ja, ja nou, 36. nou zit er een jaartje naast. Ja. Geeft helemaal niks. Nee. Uh, dan, uh, dan kun je shaggy uh, natuurlijk wel. En, uh, ja, ja. Dit was de banana song uh, van hem. Uh, na al die tips uiteraard uh, die we hebben overgehouden van de Formule 1.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 staan en, uh, oh, ja? en uh, Max Verstappen althans de namen zeg ja, oh ja. oh maar ja die zelf uh, waren zo ze lang van het circuit af. Volgens mij, mij was dat opgegeven al al de Alphaville-krant. <laughs> ja, maar ik kwam wel een coureur daar tegen. Oh, echt waar? Ja wie? wie? Uh, Daniel Ricciardo. Oh, Ricciardo, een goed lachse lach, man. Ja, eh. de goede Australier ja. uh, inderdaad uh, van uh, McLaren. En uh, ja, die hoorde uh, lachen en al die mensen die dag op uh, Ricciardo af. Ja, en ja Hij vond ja. het natuurlijk wel leuk. Hè? Ja, oké. Okay, ja, dat ja. was een van de weinige coureurs uh, die daar uh, nog uh, was. En, en ook op de foto is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 van ze voor een kijkje te nemen. Zeker, en het is uh, uitstekend dat ze eraan denken en dat het dorp er op die manier ook van kan genieten. Zo is het nou, we gaan op naar het uh, nieuws. En dan uh, ja. zit U3 van RACE Radio er alweer op. Maar niet getreurd hoor. We zijn er nog een paar uur. Dus heb je even? Heb jij nou? Ja, ik wel. Ik heb de komende uh, uur heb je ze uh, vrij geregeld. Ik, ja, ja oké. Okay. Dan kunnen we er uh, tegenaan gaan. Ook zometeen na één uur. We zeggen tot zometeen. En Ziek, is de laatste voor het nieuws.